...met het NOS-journaal. NAVO-secretaris-generaal Rutte wil niet ingaan op de vraag of president Trump gisteren in hun gesprek opnieuw heeft gedreigd om uit de NAVO te stappen. Hij blijft erbij dat het een pittig gesprek was tussen vrienden. Nogmaals, hier moeten we het mee doen. Het was een pittig gesprek. Ik wil daar niet op antwoorden? Het was een pittig gesprek tussen vrienden, maar het was volstrekt helder dat ook de teleurstelling op tafel lag. Maar ook voor mij de kans om het beeld te schetsen van wat er in Europa gebeurt, wat veel meer is dan de Amerikanen waarschijnlijk op dat moment dachten. Zo noemde hij als voorbeeld het beschikbaar stellen van militaire basis door NAVO-bondgenoten aan de VS. Er varen nog steeds nauwelijks schepen door de straat van Hormuz. President Trump beweert dat hij in het bestand tussen de VS en Iran een vrije doorgang heeft geregeld. Maar Iran zegt dat er tol betaald moet worden. Door de tegenstrijdige berichten twijfelen rederijen of het wel veilig is om door de zeestraat te varen. Tientallen lokale politieke partijen die pro in hun naam hebben... gaan de strijd met GroenLinks-PVDA aan vanwege de naam. Als de kiesraad de naam Pro voor de nieuwe fusiepartij toestaat, stappen ze naar de rechter. Lokale partijen zoals Pro Vlissingen, Pro Vedendaal en Pro Eindhoven... vinden het onbegrijpelijk dat die naam is gekozen en zien het als aanslag op hun identiteit. De Nederlandse dartster Noa-Lin van Leuven mag niet meer meespelen in vrouwentoernooien van de PDC... De reden is dat ze volgens de dartsbond als geboren man voordelen heeft ten opzichte van vrouwen. Op Instagram noemt ze het besluit van de dartsbond een grote klap voor de transgemeenschap. This isn't just about me. This is another huge hit for the trans community. Elke dag wordt het voor transpersonen moeilijker om te bestaan, zegt van Leuven.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 En dat is een gesprek met Tom Colley van Desert Colossus van, uh, over het album Apparatus. Want daar gaan we het over hebben. En daar uh, beginnen we dan maar even mee. Dan hebben we Tom Collet van Desert Colossus, of moet ik eigenlijk zeggen Desert Colossus, omdat het maar één S is. is uh, de Desert Colossus, van, ah. uh, woestijn, het is woestijngigant. Ja, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Van jullie bent? Uh, nou, wij zijn, uh, het komt eigenlijk van een videospelletje, uh, The Legend of Zelda, want we zijn alle vier eigenlijk best wel grote game Mhm. Uh -huh.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 Ja, wat, wat, wat hebben jullie met Black Sabbath? Uh, het is gewoon binnen het binnen genre wat wij spelen. En gewoon binnen de, de metal en rock scene zijn dat gewoon zijn de, de, de grondleggers. Gewoon een beetje de, de bouwstenen van waar de hele, de hele scene gebaseerd is. Ja, ja. Dat, uh, en dat uh, proberen jullie nu in deze tijdsvorm eigenlijk weer opnieuw leven in te blazen? Moet ik het zo zien?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 Op en in Kogendezaan. Ja, dus, dus er zitten nogal wat aardig wat, wat dingen uh, aan te komen, als ik het zo hoor. Zeker, als je gewoon de Instagram en de social media in de gaten houdt, dan posten wij uh, wanneer wij mogen posten een update van wanneer we. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, ja, jullie verraden het al, Heroes Music Bar en Haldpop, dat zijn plekken in uh, de Zaanstreek. Daar, daar liggen volgens mij jullie wortels ook. Ja, we komen alle, alle vier uit de ansprek Ja, uh, hoe is die band eigenlijk ontstaan? Eh, uh, is ontstaan vanuit... Uh, ja, we, we kenden elkaar natuurlijk al voordat we in, in een band spullen. We hadden in Zandam zelf een, een oefenstudio. En onze drummer Frank en onze gitarist Leon, die we hadden ook het idee...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 Yeah, yeah.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 So much pain My soul felt like I felt your fear There's no more time This love is mine zijn we een beetje ook aan het eind gekomen van dit fijne programma. Want ja, er is, uh, er is niet zoveel meer. En uh, dan uh, draai ik er dus nog één. En of ik dat helemaal ga redden, dat weten we niet. Uh, en dat is, uh, nou ja, laten we deze maar nog een keer doen. De Klassieker 2012. Actors and Liars, Never Cry Wolf. Tot volgende week. Dag. Never steal the pennies from Eddie.